Marjat Krol met het NOS-journaal. GIE gaat de Koerden in Noord-Irak voorzien van kogels en granaten... in de strijd tegen de extremisten van de islamitische staat. Volgens de Tsjechische minister van Defensie gaat het onder meer... om 8 miljoen stuks munitie, 5000 handgranaten en 5000 antitankwapens. De munitie komt uit verschillende militaire opslagplaatsen... en het Amerikaanse leger levert het dit jaar nog af bij de Koerden. De Tsjechen willen op langere termijn ook gevechtsvliegtuigen gaan leveren aan de Koerden. Burgemeester Van Aertsen van Den Haag heeft gisteravond een bezoek gebracht aan de Schilderswijk en er vooral met jongeren gesproken. Die vinden dat hun wijk te slecht wordt afgeschilderd. In de Haagse wijk liep op 10 augustus een pro-Gaza demonstratie uit de hand en bleef het een tijd onrustig. Volgens de burgemeester vieren de problemen erg mee. We hebben geloof ik acht minuten problemen in de wijk gehad en er is tegen opgetreden. Ik vind dat er ook veel is overdreven, zei hij tijdens zijn bezoek. In Zuid-Laren is er vervoersverbod ingesteld voor bijen. In de Drentse plaats is bij een bijenhouder een besmettelijke ziekte uitgebroken. Amerikaans vuilbroed. De bijenkolonie wordt geruimd. Het vervoersverbod moet verdere verspreiding van de ziekte voorkomen. Het verbod duurt zeker 30 dagen en geldt in een gebied van 3 kilometer rondom de uitbraak. In de Amerikaanse stad Omaha is een medewerker van een tv-programma doodgeschoten. De man werkte als geluidsman voor het misdaadprogramma COPS, waarbij agenten worden gevolgd tijdens hun werk. De man vergezelde de agenten naar een gewapende overval op een hamburgerrestaurant. Daar ontstond een schietpartij toen een overvaller de agenten onder vuur nam. Behalve de geluidsman kwam ook de dader om het leven. Achteraf bleek dat de overvaller een nepgeweer bij zich had. Het weer eerst nog droog in een graad of acht. Maar de dag begint zonnig. in de middag zo'n 22 graden. Later op de dag ook buien. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... bij knooppunt Holendrecht, twee kilometer... Na een ongeluk op de A4, daarna richting Amsterdam bij Roelevaar en Sveen, 12 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Den Haag naar Amsterdam kan ook omrijden via Wassenaar over de A44. A7, Horen richting Zaandam bij Weidewormer, 2 kilometer. A9, ook maar richting Amstelveen bij Bathoverdorp, 3. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen Osdorp en de Rij, 2 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht. Na een ongeluk bij Harmelen, 5 kilometer. Er zijn daar nog twee rijstroken dicht. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht, 3 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt plein 2. A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum, 2 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Lexmond, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 An endless stream of cigarettes and magazines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 Uh, wat, wat is nou, uh, wat maakt jullie anders dan bijvoorbeeld uh, jullie collega's? Uh, wij zetten geen tijden aan bijvoorbeeld wassen. Als iemand in de, het grote thuis is het zo dat wassen bijvoorbeeld 20 minuten is, en dat is het. Wij komen overal uh, minimaal een uur, zodat we echt uh, rustig de tijd hebben voor iemand. En als iemand zich bijvoorbeeld een keertje niet goed voelt, dat het wat langzamer aan kan. We hebben overal altijd vaste tijden. Als we zeggen dat we ergens om negen uur komen, dan zijn we er ook echt om negen uur. Mocht er iets gebeuren, dan wordt iemand natuurlijk opgebeld. Uh, tijden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 Dus zo uh, werken wij eigenlijk met, uh, met de mensen die bij ons werken. En en als hoe, in... hoe zie je de toekomst? Ik bedoel, wat, moet dat, wat je, het, je zegt de essentie van het bedrijf gaat weg wanneer het te groot wordt. Dus waar, waar leg je dan de grens? Hoe Hoe, hoe bepaal je dat? Hoe,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 En of er ja, genoeg tien tijd. tien is het max zeg op dit moment wat jullie hebben. Nee, nee, nee, nee. Nu, nu zou er wel makkelijk zouden nog twee of drie mensen bij kunnen. Bij een, ja. ja, want ik bedoel, ja. als ik even naar mijn eigen situatie kijk, hè, tenminste naar, naar mijn werksituatie. Mm -hmm. Dan heb je dus uh, bijvoorbeeld uh, mensen die elke dag geholpen moeten worden. Hè, die dus elke ochtend uh, zorg nodig hebben. Ja, ja daar.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 Kijk, iedereen wil natuurlijk het allemaal wel beter doen, maar het moet ook allemaal met minder geld. Dus het wordt ja. toch steeds lastiger. Uh, wil Dat ja, merken natuurlijk ja, ook. Ja, en de mensen worden ouder natuurlijk ja, ook. Dus mensen dan worden krijg ouder. Je ook uh, ja, ja, ja, er zijn woord. steeds meer mensen die thuis blijven. Dus die, ja, die, ja, ze, die willen ze willen ook, bezuinigen, ja. maar wel meer mensen thuis houden. Dus ja. het is een hele ingewikkelde situatie. Ja, ja, ja. Ja, nou goed, uh, we, we hadden het net voordat we de uitzending in ging al even over de gemeente. Hè, dat die uh, met die WMO natuurlijk uh, aan de slag uh, moet. Omdat zij de zorg uh, straks moeten gaan uh, ja. verdelen. Ja, om ja, het klopt. maar zo te zeggen. Dus uh, dat wordt nog wel een leuke uitdaging voor de gemeente. Om daarmee uh, goed uit ook, de voeten ja. te komen. Dus, maar goed, dat is een, uh, een ja, zorg ja. en een, uh, een ding ja. van later. Nou ja, uh, leuk, leuk om, om een keer een, een andere...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 is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 maar we doen ook wat, uh, wat, wat ouderwetse, he, de, de ouderwetse dingen, maar ook nieuwe wetsen. We doen uh, knopen maken. Dus, uh, je leert daar de platte knopen, maar oh, ja. ook uh, de mastworp. Bekende ja, uh, knopen. Ja, schootsteek. Ja. Al dat soort knopen die eigenlijk heel veel mensen niet meer kennen... maar nog echt heel erg goed van pas komen. Dat, uh, dat is heel leuk om te zien dat, dat kinderen dan dat nu ook gebruiken... Voor, voor hun schooltas, om hun schooltas dicht te knopen. He, die lange oh, touwtjes oh. allemaal bij elkaar te binden. Toen heel handig. praktisch, dus dat kun je daar eigenlijk in een paar minuten... Ja, een beetje, kijk, ik snap dat op een boot, hè, daar moet ja. je knopen leren kennen, ja, ja. want daar zijn echt hele nuttige hè, de acht, en nou, fijn, die, die knopen. Ja. Maar wat dan zeg maar het nut is bij de scouting, heb ik me dan wel eens afgevraagd, waarom moeten ze <lacht> al die knopen leren kennen? Nou, het is eigenlijk heel praktisch, want als je erachter komt wat je met knopen kan doen, bijvoorbeeld als je een hele lange touw hebt, dan leer je hoe je een touw kan inkorten. Dat is altijd heel praktisch, want soms moet je iets verslepen of iets, en dan heb je een touw van vijf meter, nou, dan leer je een bepaalde knopen en dan kan je de drie meter of twee meter van maken. En ook weer losmaken. En maken. ook weer losmaken, ja. Dat ja, al is altijd de truc, hè? Er zijn speciale knopen die we, die we uiteraard ook kunnen, aan de mensen kunnen leren waarmee je eigenlijk hele zware objecten op kan tillen. En dan okay. is de trekrichting is één kant. En als je hem vanaf de andere kant aan het touw trekt, dan trek je in één keer de knoop eruit. Dat voor mensen die last van hun handen hebben, is dat heel praktisch. Heel, dat heel nuttig, he? dat heel is uh, nuttig. Ja, nou, we leren ook hoe ze veters moeten strikken. Daar gaan we vanuit dat de meeste oh. mensen dat weten. Maar zelfs ja. daar zijn al trucjes voor hoe je dat net even wat makkelijker kan doen. Het ja. knopen. Is, is, we denken dat het heel ouderwets is, maar we gebruiken het nog steeds. Okay, het ja. is zo praktisch. Ja, ja.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 gecertificeerd binnen Scouting voor de speltak waar ze, waar ze leiding aan geven. En wij hanteren eigenlijk groepen. We hebben de jongste groep van 5 van tot en met 7, dat zijn de bevers. Dan krijgen we de groep 7 tot en met 11, dat zijn de welpen.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 Waarom draag je nog een uniform? Want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 leeftijd beginnen en nog steeds uh, bij de groep Actief zitten. Zijn, ja. Daar ben ik er een van. Ik ben begonnen als bever en ik ben ja. nu nog steeds uh, ja. ik ben nu, uh, secretaris binnen de groep. Uh, en, je hebt uh, je hart letterlijk verloren daar uh, bij scout. Ja, de ja je, je, het is, uh, je kan er niet omheen. Het is, uh, <lacht> je, je, of het grijpt je uh, en dan, dan blijf ja, je uitvallen. We valt hadden bij, het er net over, ja. even in de pauze, dat jullie waren naar Bosnië en Kroatië geweest. Ja, klopt. Uh, was dat uh, Ter ere van, wat was dat? Uh, dat is uh, ons jaarlijkse. jaar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 Uh, maar ook wat van de cultuur opgesnoven. Dus ja, we, we proberen altijd van alle markten thuis te zijn. Ja, en is uh, te doen. Dat absoluut. Ja. En, ja. Een, en een jamboree uh, komt één keer in dezelfde tijd voor? Uh, ja, er is een uh, wereldjamboree. Dat is eens in de vier jaar. Ja. Uh, daar doen wij dit keer niet aan mee. Wij doen mee aan de haarlem -Jamborette. Dat is volgend jaar. En dat is Ik zie een, je het op je... uh, Ja, klopt. Je trui staan. Uh, ja. Dat is binnen de regio. Is dat, dat is in uh, uh, Halfweg Spaarwouden. Uh, ja,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 Bij de stand vinden op het Raadhuisplein... maar ook op de website www.debuffaloos.nl. Oké, okay. nou bedankt voor Dankjewel. je komst en graag gedaan. Dank je wel. Ja, mensen, het is droog nog, ga, dus uh, ga even ja, even naar gaan. We gaan ervan genieten <laughs> en ga even kijken. We, <laughs> we hebben tot vijf uur uh, droog weer geboekt, ja, ja. dus dat uh, goed, dan iedereen dan naar het helemaal goed, goed. <laughs> uh, En we gaan nu naar de uh, Moody Blues uh, Night in White Satin. Dank je wel. ja, jullie ook. Hartstikke goed. In white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty out of say anything Ons is aangeschoven Roel. Uh, Roel Schoenmakers ja. van uh, Casco Land. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, We gaan het hebben over uh, die, die prachtige bakken die er staan op het Venema Plein. Daarbovenop, die garage. Mm -hmm. uh, toen ik ze voor het eerst zag, toen dacht ik van... Hm?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 Opmerking over uh, uh, uh, openbaar groen in de zeereep. Dat, er, dat, ja, dat, dat het toch heel moeilijk is, het is om... Het houden, hè? Precies. Omdat het toch een heel specifiek klimaat is. Het is heel zout. Uh, veel wind. Het is heel zand, uh, windgevoelig ja, en zo. Maar het, we wisten ook dat, dat al, al eeuwenlang wordt er in, in, juist in die zeereep... juist hele specifieke planten worden ge, uh, gehouden. En in de duinen zie je veel... Uh, uh,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 gemeenschap. <hijen> <hijen> Om dat weer terug te laten komen. En zo is het uiteindelijk voor dat materiaal gekozen. Dat, dat kortend staal heet. Dat, dat is een staal wat, wat wij dan vinden heel mooi roestig Ja, ja, ja dat, dat echt. helemaal in. Prachtelijkheid. Maar daar zijn ook wel weer allerlei verschillende meningen over. <hijen> <hijen> Vast <hijen> zo wel. Zo <kan hijen> weer te bouwen dat ja. ze hoog oplopen naar de zeekant ja. en laag, laag naar het zuiden. Zodat ze zoveel mogelijk zon meekrijgen en zo weinig mogelijk last hebben van de wind. en hmm. Zo hebben we gezien dat alles wat er te ver bovenuit steekt, dat, dat verpietert gewoon. Omdat ja, het, ja, klopt. Het, het is waar, eh, klimaat. Ja, wat ik mij nu even zit af te vragen is dat, uh, je hebt natuurlijk de boulevard, hè, je die, die muren daar uh, waar ja. achter uh, heel veel vuil ingegooid wordt door ja. de mensen die daar zitten. Heel ja. erg jammer trouwens dat ze dat doen. Ja. Maar dat, dat zou natuurlijk ook een strook kunnen zijn die je kunt meenemen. Wij hopen maar daar groeit al veel Heel, he? Daar groeit al veel. Goed. Ja, dat, dat Juist, ja. die toortsen en die kaarsen, die staan ja. daar. Ja. En wat we proberen met die tuin is... om straks een, een, een soort staalkaart te hebben. Nou, dit zijn nou specifiek dingen die zouden heel goed hier kunnen werken. En dan kan je inderdaad die strook daar uh, tussen de boulevard... en, en, en het duin, of waar je daar naar beneden ja. gaat... veel meer gaan kunnen, ja. kunnen ja. gaan vergroenen. Zodat ja. en, en, het niet zo'n stenen nee. geheel nee. blijft. En, en wat groeit nou het beste nu, tot nu toe? Wat is daar nou, uitgekomen? Uh, wat ik vanochtend nog zag is... Uh, uh, nou, wat ik net al zei...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 Want dat is natuurlijk... Kijk, als, als je het over snijbied hebt... en je hebt het over allerlei ja. andere dingen... die mij logisch een maaltje plukken... Een maaltje plukken ja. nou, dan, dan moet het natuurlijk wel bijgehouden en geoogst worden. Ja, het moet in ieder geval ook bijgehouden worden. Maar wij stimuleren ook mensen die er omheen wonen... en zeggen van pluk wat mee en, en, en, en was het. En gebruik het, en gebruik het gewoon. Want ja. Dat is natuurlijk hartstikke er leuk. Dan is het ook leuk. Ook. En dan, dan krijg je ook dan, dan als ja. het gevoel van... Ja. Hey, die tuin is van ons. Ja. En, en ja. niet nee. daar neergezet door de gemeente om. Nee het alleen maar te vervragen. Ja, dat was eigenlijk de achterliggende ja, gedachte. Ja. En dan was er dus één test. Hè? Dus de, de, de proeftuinen. En ja. dan is er nog een, uh, een toilet. Stond op een gegeven moment. Ja, dan, dat was geen toilet. maar uh, Er, er het zijn was een, een soort... aantal ja. dingen die analoog lopen. En ja. dat, dat, dat is ook uh, testen met uh, bewegwijzering. Oh ja, dus dus dat is ook al bordjes ja, gezien. Ja. Uh, uh, uh, wij vinden alleen bordjes ophangen. Vinden wij uh, uh, uh, uh, weer alleen maar weer een toevoeging. Aan uh, uh, wat we toch al de visuele.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 Uh, om daar naar een constructievere oplossing te vinden. Je kan van de ene kant uh, wat, wat veel buurtbewoners zeggen harder optreden, hogere ja, boetes handhaven, uitdelen. Handhaven, handhaven. Maar wat je ook moet doen als gemeente, denk ik als je ziet dat daar zo'n behoefte is aan om te plassen, is dat op een betere manier faciliteren. dat ze dat kunnen. Ja. Nou, zo was ik in gesprek met Ecotoilet en die, uh, die verwezen me naar uh, Wageningen, naar de universiteit daar. En daar zei iemand van uh, en dat doen ze in Amsterdam ook al bij Waternet, het terugwinnen van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 wil kunnen aankaarten en misschien een eerste stap naar een oplossing kunnen maken door, dat, door de urine uh, in te zamelen in een tank. Dat moet sowieso op het Van Venemaplein, want daar is geen uh, ja, waterleiding. Is niks, ja. En als we een installatietje bouwen, dat we dat mengen regelmatig met zeewater en daar struviet uithalen, kunnen we die testtuinen daarmee uh, bemesten. dat, is ploien, nou, dat ja. een traject wat wat langer gaat ja. uitrollen. maar reacties waren het idee heel is enthousiast, helemaal goed. En ook uh, uh, uh, de gemeente.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 toch taal te fenomenaal ja, op duurzaamheid. Ja, want er wordt ja. veel wildplassers ja. Ja, echt. dus maar ja. Het moet gewoon een andere vorm krijgen. Ja. En uh, dat weet ik nu ook nog niet precies helemaal wat dat gaat worden. Maar uh, uh. Daar wordt over nagedacht. Ja, ja. ja precies. Nou, de, de zitplekken, we ook, ja. Er waren ja. ook zitplekken daarbij. Uh, ja, wel, we dat proberen... vond ik ook wel heel mooi. Ja, zo. leuk. Ja, ziet wat er mooi wat uit. internationaal ja. placemaking wordt genoemd. Is dat je dus een, een, een ja. plek die ongebruikt is of zo. Aantrekkelijker maakt voor mensen om bij elkaar te komen. Ja. Ja. Een nieuwe ontmoedigheid.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 uh, kunnen we afspreken dat je over een half jaar ja. nog een keer terugkomt... Ja. En dan om kijken dan uh, we kijken he? wat er allemaal ja. gebeurd is. En ja. dan gaan we nu nog een heel klein stukje Ramsesjafje horen... Uh, laat Me. Prachtig. Prachtig. Niet wildplassen trouwens. Ik ben misschien te laat geboren... Of in een land met ander licht...